20 jaar en jij beleeft het. ZFM, in 2010, al 20 jaar live. ZFM, met, met nu, het laatste uur.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 Dat vond ik prachtig. Mm -hmm. En daar was mijn autobelangstelling. En toen wil ik naar de autoschool. Het was voor bijvoorbeeld automonteur zoiets? Nee, nee, nee of uh, wat? Uh, de, H -t je kon, je oh, kon nou kiezen tussen ja. uh, MTS of HTS niveau. Oh, ja. En dan wilde ja. ik uiteindelijk HTS gaan doen. Maar na een jaar uh, uh, lukte dat helemaal niet. Dat vond ik ook helemaal niet meer leuk. <laughs> dat nee. was waarschijnlijk een hele technische opleiding of ja. iets. Ja, ja. En uh, ja, toen ben je gestopt. Wat ben je dan daarna gaan doen? Toen ben ik een tijdje... <laughs>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 Een kruis leg ik voor.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 Geporpen en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nam u de straat een dacht aan mij.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 Days when your words tasted like a bitter cup. La, la, la, la, la.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 Het is een 28-jarige lerares uit Dagestan. Haar vader, die ook leraar is, heeft zijn vermiste dochter Mariam herkend op foto's van de aanslag. De andere dader is een meisje van 17. Na de dubbele zelfmoordaanslag in Moskou, waarbij 40 mensen om het leven kwamen... werden ook aanslagen in Dagestan gepleegd. Daarbij vielen 12 doden. Vandaag was er een aanslag op een spoorlijn in Dagestan, maar daarbij raakte niemand gewond. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor al te optimistische voorspellingen over het verloop van de economische crisis. Hoewel de wereldeconomie sneller herstelt dan verwacht, zijn we nog niet uit de gevarenzone, zegt IMF topman Strauss Kahn. Volgens hem hebben de toenemende overheidsinvesteringen wel een gunstig effect, maar moeten vooral de privébestedingen nog stijgen. In het noorden van China zijn negen arbeiders gered uit de kolenmijn die een week geleden onder water liep.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 Sugar Lee Hooper beleefde haar grootste successen in de jaren negentig met liedjes als De Wandelclub en Oh Wat Ben Je Mooi. In 2001 was ze de eerste Nederlandse artiest die een homohuwelijk aanging. Het weer overwegend helder en minima rond drie graden. Komende dag eerst zonnig, maar vanuit het westen bewolking en in het noorden wat regen. Het wordt